Zich allemaal laten vallen. De wever hing, hè, De kracht van de verandering. Iedere keer dat iemand aan de wever vroeg: wat gaat er veranderen?, kreeg hij geen antwoord. Hè? Nee, de kracht van de verandering. En dan eh, had eh, in Antwerpen 37% van de stemmen. Like de nieuwe Julius Caesar had het de voet over de markt, maar het schoon verdiept. Huift, lijkt Lodewijk XIV naar het Bliks. En zegt er ja, en het is tijd dat we nu beginnen werken uh, aan het confederalisme. Als een frans journalist hem vraagt, ja, wat is dat confederalisme? Dan zegt hij, ja, maar kijk in het woordenboek. Hij durft, godverdomme, nog niet eens aan zijn eigen kiezers, die bedrogen geworden zijn, zeggen wat confederalisme is. Confederalisme, ik heb volkerecht gehad van Edi van Boga. En het volkerecht evolueert maar zeer trouw. Confederalisme is onafhankelijke staten die samen een statenbond maken. Dus dat wij zeggen, je kunt confederalisme maar invoeren. Dat dat Vlaanderen onafhankelijk is. en Wallonië, en Brussel onafhankelijk zijn. Dus hij is werkelijk een separatist die maar aan één ding denkt Vlaanderen te splitsen. Voor mijn part, goed, als je absoluut Vlaanderen wilt splitsen en je vindt daar een 2 derde meerderheid voor in Vlaanderen, en dat is wat anders dan 37%, doe dat dan, maar niet in crisistijd, we zitten in crisis tot 2020, als je nu nog gaat beginnen met Vlaanderen te splitsen, hoe gaan de financiële markten reageren, de interesse gaan opveren, eh? we gaan met een crisis zitten die we niet meer kunnen oplossen als we die zot laten doen. Als we die zot vragen, uh, hoe gaat de crisis oplossen, Aan ah, de Btw verhogen. Nee meneer, verlagen. Hè? Uh, en dan, we gaan de werklozen, hoe langer dat ze werkloos zijn, hoe minder dat ze krijgen. Lost dat iets op? Nee, dat lost niks op, want je ontrekt koopkracht aan uw economie. Op het moment dat de koopkracht nodig hebt om te groeien. Dus dat is, dat is een imbecilis is dat er. En dan zegt hij, ik ben historicus, ik wil direct met hem een debat aha, over op te wat periode van de geschiedenis. Ik klap hem onder tafel. Maar als ze gevraagd hebben van de verschillende universiteiten, aan de Wever en aan Rambon durfden debatten over uw eigen standpunt? Ah nee, niet meer Farossel. Omdat ze verdomd weten, ik heb ene keer... Uh, Hendrik de Bohart aangepakt bij Varen. De pleef van Hendrik de niet die veel meer over zijn.